worden vaker aanslagen in Istanbul gepleegd. In juni 2010 vielen er vijf doden bij een bomaanslag op een bus met militairen. Het weer vanochtend bewolkt en nevelig, en plaatselijk ook mist. Vanmiddag meer kans op zon. Het wordt gemiddeld 12 graden. Waar de zon doorbreekt, nog een paar graden warmer. ABB Verkeersinformatie rond het IJsselmeer. In Zeeland en in Zuid-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Met de files valt het erg mee. Het zijn er nog maar negen. Het was sowieso niet echt een drukke ochtendspits. Maar er zijn wel problemen bij Rotterdam en bij Arnhem. Daar staat nog steeds een lange file op de A12 vanuit Duitsland. Tussen naar en knelpunt Velperbroek, 8 kilometer. Bij Rotterdam staat een kapotte vrachtwagen onderaan de afrit Rotterdam Centrum, langs de A16. En dat heeft gevolgen voor de ringweg. Niet alleen voor de A16, maar ook voor de A20. In beide richtingen is het vastgelopen voor het plein, Zowel naar Gouda als naar Hoek van Holland. Het is verstandig om voorlopig via de zuidkant van Rotterdam te rijden.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De voorspellingen van het Centraal Planbureau zijn er. En zoals Joost Vullings vanochtend al aangaf... in Den Haag zien we vooral veel wit om de neuzen. Geschrokken reacties dus, u hoort ze bij ons. Ja, die conclusie kunnen we wel trekken. De cijfers zijn een grote tegenvaller voor de coalitie. Volgend jaar een groot begrotingstekort... ondanks dat de economische groei wel wat aantrekt. Het worden dus zware weken voor CDA, VVD en PVV... Zij moeten de komende tijd in het katshuis besluiten waar en hoeveel ze gaan bezuinigen. PVV-leider Geert Wilders zegt dat het spannend wordt tijdens die besprekingen.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 nuttig besteden aan, aan agenten, aan leraren, aan, aan zorg. Niet aan rentelasten. Met die inzet zijn we de verkiezingen ingegaan. Met die inzet gaan we nu ook de besprekingen in. Want dat is nodig voor Nederland. Stef Blok is dus wat voorzichtiger dan Wilders. Overigens verwacht Geert Wilders van de PVV... dat de gesprekken met de VVD en het CDA... u weet wel, in het katshuis niet drie weken gaan duren, maar veel langer. Het kabinet moet trouwens nu niet ineens heel veel gaan bezuinigen. Dat vindt Jeroen Dijlseblom van de Partij van de Arbeid.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 Nou, dus uh, Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid, oppositiepartij. Alexander Pechtold van D66 wil onder andere dat de AOW-leeftijd eerder omhoog gaat. En dat gaat volgens hem alleen lukken als premier Rutte hard aan het werk gaat vanaf aanstaande maandag. Rutte zal de PVV onder druk moeten zetten om al die taboes... Wat mijn idealen zijn, namelijk meer kansen creëren om die nu eens van tafel te gooien. En dat betekent dat ze zowel bij de arbeid als bij wonen, ook de hypotheekrente... dat zullen ze nu moeten gaan doen en daar zullen ze het drijfanker Wilders voor los moeten laten. De coalitiepartner, het CDA, hebben we nog niet gehoord. In Den Haag, maar geen Boer. Meneer Van maar bumo heeft de cijfers gezien, een begrotingstekort 4,5% volgend jaar. Dat is stevig. Ja, de cijfers van het Centraal Planbureau uh, die plaatsen echt Nederland voor een grote opgave... Wat wil dat zeggen, die opgave? Allereerst zie je dat dit jaar een economische krimp is. En wij moeten zorgen dat die economie aan de praat blijft. Dat mensen hun werk blijven houden. Dus dat is een hele grote opgave. Uh, en een samenleving die wij sterk willen houden. En daar zal heel Nederland de komende tijd tegenaan lopen. Als je naar die cijfers kijkt, dan betekent het dat het tekort ook oploopt tot 28 miljard. Dat betekent fors meer bezuinigen ook. Nou, Het klopt dat ook het tekort uh, enorm oploopt. Dus bij die economische groei die we willen hebben... staan we ook voor een financiële opgave. En die, grote, die combinatie is nou juist waar we de komende weken ook over moeten praten om daar een antwoord op te vinden. Heeft u al enig idee waar dat dan mee moet beginnen, dat gesprek? Wat is volgens u eigenlijk het belangrijkste dan?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 Nou, dat is nou, ne nou net de opgave waar wij voor staan. We moeten deze economie niet kapot bezuinigen. Zeker niet in een jaar dat het al slecht gaat. Nou ja, dat maakt die opgave zo groot. Als je ook kijkt hoeveel wij dit jaar en ook volgend jaar te veel uitgeven. Ja, die combinatie is de grote opgave. Dan kunt u niet concreter worden om te zeggen, nou, daar moet je echt rekening mee houden, een Nederlandse burger? De Nederlandse burger die moet dus rekening houden met een economisch moeilijke tijd dit jaar. En een iets betere tijd volgend jaar. Maar ik ga nu niet vooruitlopen. dat doe ik echt ook bewust niet... op de gesprekken die wij volgende week gaan voeren. Omdat die opgave zo groot is, dat zie je gewoon uit deze cijfers. De opgave voor het tekort is groot. De opgave voor de economie is groot. En daar zullen we samen de komende week een antwoord op moeten geven. En dat moet een antwoord zijn wat Nederland sterker maakt... en wat mensen weer aan het werk helpt. En wij zijn meer dan boekhouders. Wij zijn ook mensen die willen zorgen dat mensen aan het werk blijven... en dat we de economie sterk houden. Oké, okay, dank u wel. Sibrand van Haarsma Buma van het CDA was dat. Nou, Nu heeft u alle partijen wel zo'n beetje gehoord. Um, veel belangrijke reacties op die cijfers, voorspellingen van het CPB. Um, slechte, slecht nieuws vandaag voor vooral het kabinet. Um, en we hebben veel, Joost, gehoord vanochtend. We moeten de economie niet kapot bezuinigen. Want dat is natuurlijk de opdracht waar dit kabinet voor staat. Aan de ene kant het vertrouwen van consumenten terugwinnen. En tegelijkertijd de financiële markt, het vertrouwen daar behouden. Hoe gaan ze die spagaat uitvoeren? Ja, dat wordt echt een, een hele zware politieke opdracht. Je kan ook echt zeggen dat dit de test wordt voor het leiderschap van, van Mark Rutte. Nu moet hij als premier echt aan de bak. Ja, hoe gaan ze dit oplossen? Wat dat betreft was wat Bernard Wintjes net voor 9 uur zei wel zeer interessant. Zoals je weet uitgeroepen vorig jaar tot de machtigste man van Nederland. En als hij belt met de premier wordt de telefoon altijd opgenomen. Hij zei... Uh, wie weet moeten we niet zozeer uh, ons blind staren op die 3% volgend jaar... maar moeten we ervoor zorgen dat we onder de 3% zitten in 2015. Want zelfs hè, volgens de cijfers van vandaag lukt dat nog niet eens. Mm -hmm. dus het is echt allemaal heel ernstig wat er vandaag gepresenteerd is. Hij zegt laten we daar dan naartoe werken, onder de 3% in 2015... en dan terugrekenen wat daarvoor nodig is, dan is er nog steeds een hele hoop nodig. Maar in ieder geval minder dan die 16 miljard in één keer volgend jaar. En ja, en of Brussel dat accepteert, dat weet ik niet. Maar dit is zeker een optie die op tafel gaat komen in het kanshuis. Ja, maar dan zul je dus ook moeten hervormen. Dan zullen ze ook moeten gaan polderen. En daar zag het net nog niet naar uit, Joost. Net ging lekker, hè? Ja, dat ja. Ging, ging heel goed tussen ja. die twee. Um, maar 16 miljard of wat minder is dat te doen, of, of gaat dan toch de kaasgraaf erover? Nou, een de, de, de, de kaasgraaf, dan, dan kom je met een hakblok... om van, van die huh? kaas uh, blokjes te maken. Maar erop, overal, het, ja, ja, overal Nee, Ja, overal. Met, met dit soort bedragen kan je niet zeggen... er worden mensen ontzien. Ik bedoel, Wat dat betreft is het echt een, een heel naar bedrag. Niemand die nu thuis zit kan denken... oh, ik ontspring de dans. Uh, nee, dit, dit gaat iedereen voelen. Ik bedoel, nou, gewoon puur iedere burger. De zorg, daar gaan we veel meer voor betalen. Dat kan je nu al zeggen. Um, ambtenaren, die worden waarschijnlijk voor jarenlang op de nullijn gezet. En dus ook mensen met een, met een uitkering. En er moet ontzettend veel hervormd worden. CDA en VVD willen dat dolgraag. Die hadden dat ook al in hun verkiezingsprogramma staan. Maar goed, we weten dat de PVV daar fel tegen is. Dus dat worden hele moeilijke en zware onderhandelingen. Joost Vullings in Den Haag met de eerste analyse, eerste samenvatting van de reacties. Ja, en we zeiden het net al eventjes. Uh, de werkgevers en de werknemers, die hebben bij ons gereageerd vanochtend... maken zich op voor de volgende bezuinigingsronde. En er werd wat gerommeld hier in de studio. Uh, voorzitter Agnes Jongerius van de FNV zag nog wel wat lichtpuntjes in de cijfers. Er zit gelukkig weer wat hoop in de cijfers. 2015 zitten we alweer bijna op 3 procent, dus... Zorg er nou voor dat je dat lichte, opvlakkerende vlammetje van economische ontwikkeling niet dooft van tevoren. En zorg ervoor dat je slim te werk gaat. Geen al te rigoureuze bezuinigingen, want dan loop je dus grote risico's om dat oplopende economisch eh, beeld eh, weer, weer te verstoren. Ja, en dus moet je volgens Jorgerius ook niet gaan bezuinigen op de WW. Als de werkloosheid oploopt, is volgens mij het domste wat je kan doen... voor het consumentenvertrouwen van mensen... juist in die tijd in de ww duur te gaan snijden. Dan maak je ook daar nog meer stuk op het consumentenvertrouwen. We presteren niet al te best als je kijkt naar bijvoorbeeld andere landen... die eh, eigenlijk ook best een gezonde begroting eh, hadden. Ik zou zeggen echt, we lopen het risico van... Het slimste jongetje van de klas, nu het domste jongetje van de klas te worden. En ik hoop toch echt op wijsheid die komende drie weken in het kat zijn. Nou, over één ding zijn ze het eens, werkgevers en werknemers. Dat er niet te scherpe bezuinigingen komen. Voorzitter van de werkgevers, VNO en CW Bernhard Wintjes, waarschuwt het tegen om te snel het tekort terug te dringen. Ik vind het belangrijker structureel onder de 3% op lange termijn, middellange termijn, dan dat we afgerond precies op de 3% zitten. Want het gevaar zou kunnen zijn dat wanneer je alleen maar op 2013 richt, dat je dan alles bij elkaar spokkelt en misschien opgelucht kunt zeggen dat is onder de 3%, maar dat je structureel weinig doet. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal praten we verder... met Wim Boonstra van de Rabobank en Erik Bartelsman... hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. Straks meer dus over die voorspellingen van het CPB. Eerst maar eventjes naar de verkeersinformatie. Gene Passet. Nou, als ik nog twee keer met mijn ogen knipper... is de ochtendspits voorbij, Lara. Het <lacht> stelt Dat niet is veel vrij. meer voor. Goed nieuws vanochtend, gelukkig. <lacht> ja. Rond het IJsselmeer in Zeeland en Zuid-Limburg... daar valt sowieso niet veel te zien... want daar uh, hangt het dichte mist boven de weg af en toe... Bij Arnhem is het nog wel druk op de A12 Oberhausen Arnhem. De hele ochtend eigenlijk al vanaf 7 Zevenaar tot aan knooppunt Velperbroek langzaam rijden. Op de A28 Zwolle Utrecht tussen knooppunt Hoevenlaak en de afritmaar 6 kilometer. En de laatste file staat van Arnhem naar Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We analyseren even verder over de cijfers van het CPB. Met Wim Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank... en Erik Bartelsman, econoom aan de VU in Amsterdam. Heren, welkom. Jongens, uh, nogmaals, meneer Bartelsman, want u was u ook al eerder. We uh, beginnen met meneer Boonstra. Uh, het trikt ze, trekt ze wit weg om de neus in Den Haag. Uh, bij u ook? Vindt u het ook zulke slechte cijfers? Nou, de economische cijfers vallen hartstikke mee natuurlijk. Uh, als, als je realiseert dat al een groot deel van de krimp... die ze voor dit jaar in, in, uh, ja, uitrekenen, ligt al achter de rug. Ja. Dat is het effect van wat er vorig najaar is gebeurd. Maar het houdt nog wel even aan. Uh, nee, in de loop van dit jaar gaat het dus weer aan, aan, uh, aantrekken. Hè, want puur het overloop het vorig jaar is al min 0,7 procent ja. krimp. Nou, voor het hele jaar uh, ramen ze nu ook drie kwart procent krimp. Dat wil dus zeggen dat vanaf dit moment de economie weer groeit. Ja, en dus, he, dus, dus, dus is, is dan, uh, want dat hebben we veel gehoord vanochtend... Ja. Uh, het adagium niet kapot bezuinigen, uh, juist nu geldig... als je ziet dat die groei er weer aan zit te komen? Uh, nou ja, het, uh, sterker nog, het groeiherstel is helemaal niet zo sterk... He, naar, naar de, verre, de verdere toekomst toe. Uh, he, dus ja, niet kapot bezuinigen. Aan de andere kant is Nederland in Europa natuurlijk... een hele grote broek aangetrokken, uh, ook naar andere landen toe. Dus ja, als Nederland volgend jaar gaat zeggen... Haal halen die 3% niet, dan hebben we wel wat uit te leggen. Even, even een klein puntje daarover. Hè? Want um, er wordt ook wel gezegd... die 16 miljard in een jaar tijd die bezuinigd moet worden... om op 3% uh, uit te komen, op een van 3%, dat is waarschijnlijk niet eens haalbaar in een jaar tijd. Dan betekent dat, zou dat kunnen betekenen... dat Nederland zijn triple-A-status verliest. Uh, nou, laatste... Ziet u dat ook zo? Nee, die, die laatste conclusie is falikant verkeerd. Uh, kijk, ten eerste, als je nu zwaar bezuinigt... dan krijg je sowieso dat de economie uh, gaat krimpen. Mm -hmm. nee, of in ieder geval dat de groei wordt, wordt beperkt. Dan gaat het Centraal Planbureau over een half jaar uitleggen... dat het toch weer tegenvalt. Dan nou, moeten we nog weer meer worden bezuinigen. Nou, dat is een beetje een rare cirkel waar je dan in terechtkomt. Hè, waar, waar Griekenland in zit, dat moet je niet willen. Uh, het is natuurlijk wel een feit dat ons overheidstekort momenteel is groter is dan dat van Italië. He, laten we om even de, de context. Dus, dus uh, in Italië, meneer Monti, die, die zal vriendelijk glimlachend de volgende keer naar onze beleidsmakers toelopen en zeggen: van, Jongens, ja hoor, zet hoor. hem ja. op. Uh, maar bijvoorbeeld, die rating agencies, uh, Standard Poor's en Moody's, die hebben juist gewaarschuwd van ad hoc bezuinigingen schade de conjunctuur, zij slocht slecht op de korte termijn. Je moet nu toch echt gaan beginnen met hervormingen. En in Nederland, we weten precies wat er moet worden hervormd. Dat is de arbeidsmarkt, dat is lange doorwerken... dat is de huizenmarkt, dat is de vergrijzing. Okay. En als je dat doet, dan leg je als de maat naar de toekomst toe al... Uh, de prikkel zo goed, dat het overheidsfinanciën vanzelf even En dat kan. zien die ratingbureaus dan ook. Die oh, kijken ja. echt okay. over één jaar heen, maar dat moet nu gebeuren. Dus inderdaad, nu niet als een idioot proberen orde uh, op zaken te stellen... wat niet kan. Maar wel zorgen dat op termijn de zaak gewoon recht wordt getrokken. Het structureel aanpakken. Ja, Maar hervormingen, dat staat niet in het regeerakkoord. We hebben de premier ook al horen zeggen. Daar gaan wij ons aan houden. Dat gaan we niet openbreken. Ik de mensen vanochtend ook al zeggen... die strenge, strenge bezuinigingen zijn toch ook nodig. Meneer Bartelsman, wat kun je dan... Um... Het meest veilig doen, wat kun je nu bezuinigen? Nou ja, dit, dit is natuurlijk het, het grote probleem. Als we, als we de mensen horen vandaag, werkgevers, werknemers, eh, economen van banken, eh, van <laughs> universiteiten, eigenlijk is iedereen erover eens. We moeten gaan hervormen, hervormen, ja. hervormen. Ja. Dat is voor de rating agencies belangrijk, dat is voor de langere termijn groei belangrijk, Duidelijk. dat is voor de overheid. Maar ook en, bezuinig. En, en, en nou, helaas is alleen maar de huidige regering die niet wil hervormen, want dat staat niet in een regeerakkoord. En ze hebben gezegd dat we moeten bezuinigen richting, uh, richting Europa. Dus ze hebben zichzelf in een hele lastige en domme positie gemaneuvreerd. En dat, dat is nu het probleem. Want waar moeten ze die bezuiniging vandaan halen... om te zorgen dat het ja. niet slechter wordt in de toekomst? En, ja. Maar en geeft dat, u zo'n je dan? Waar zou nou, het kunnen ik, halen? Ik zou het uh, eerlijk gezegd niet weten. Ik denk dat je het moet halen nu toch om langere termijn plannen te maken en niet vandaag te gaan bezuinigen. Dus nauwelijks iets wat je kunt doen vandaag, waar je, waar je 9 miljard mee wint, wat niet grotere kosten heeft voor de groei in de volgende 2-3 jaar. Meneer Boonstra, waar ziet u mogelijkheden om te bezuinigen? Of ziet u net als uw collega Bartelsman geen enkele mogelijkheid op dit nou, moment? Kijk, je kunt natuurlijk, maar goed, dat, dat, dat is meer politiek dan economie. Hè? Maar ja. je zou eens dus kritisch naar bijvoorbeeld bepaalde defensieuitgaven kunnen kijken. Uh, hey, ik hoorde net vanochtend dat Japan. Uh, uh, uh, dreigt uh, te stoppen met de uh, Joint Strike Fighter omdat er die kosten compleet uit de hand lopen. Ja. Nou, dat zou iets kunnen zijn. Um, en bepaalde hervormingen kunnen natuurlijk wel degelijk snel uitwerken. Als je, als je op dit moment de, de WW hervormt, he, waar, waar Wintjes ook voor heeft gepleit. Bijvoorbeeld de heen. duur van de WW de beperken, de beperken, dat uh, beper kost je minder geld. als we Beperken over. En, en de begeleiding uh, wat intelligenter neerzetten. Dat kan natuurlijk al, al wel degelijk in, in 2013 effect op de overheidsfinanciën hebben. De goede kant op en die arbeidsmarkt gaat beter werken. He, de woningmarkt is een dossier dat werkt pas op langere termijn. He, maar bij de WW-hervorming, dat kan snel. Ja. Hervorming van het basispakket in de zorg. Een hele moeilijke politiek. He, en, en ook eentje met veel ethische afwegingen die je moet maken. Maar ook daar weten we dat de kosten uit de hand lopen. Ook daar, als je daarbij stuurt, kan volgend jaar al aanpakken. Ja. Dus. Dus, dus we komen toch terecht op de hervormingen. En inderdaad, je, je probeert dan hervormingen te vinden die op korte termijn ja. iets doen. Het probleem met de WW natuurlijk is, dat kun je nu regelen dat, dat het uh, na een jaar ophoudt. Maar goed, dus dat bezuinigt pas in 2000, ja. uh, eind 2014. En daarom horen we Joost Vullik het u net zeggen. Uh, iedereen gaat dit merken. Uh, de ambtenaren salarissen worden bevoren. Uh, BTW gaat misschien wel omhoog. Kunnen we daar aan toevoegen. Hè? Want dat mensen daar meer voor gaan betalen. En dan zegt u, uh, meneer Boonstrad... dat heeft het kabinet dus aan zichzelf te danken... dat ze deze maatregelen moeten nemen? Nou, voor een deel natuurlijk wel. Uh, en overigens kunnen die niet alleen dit kabinet toe rekenen. Ik denk dat je gewoon moet constateren... dat over de afgelopen decennia misschien wel... ons begrotingsbeleid gewoon te makkelijk is geweest. Tussen 1973 en het jaar 1999 hebben we 26 jaar onafgebroken tekort gehad. Ja, maar nou, we, moesten, we, dan, we moesten toch ook uitgeven en investeren en de economie uh, uh, op gang helpen? Nee, nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, dat, als de economie goed groeit, moet je zorgen dat je evenwicht op de begroting hebt. Uh, dan heb je ruimte om, om klappen op te vangen als het tegenzit. Wat in 2009 is gebeurd. Maar. Het kruid is dus nu wel verschoten. Ja, dat is interessant meneer Bartelsman, want dat is een verwijt dat wij de Grieken maken. Dat, dat klopt, wij, maar de meeste westerse landen hebben dit probleem gehad... dat ze structureel te, te veel tekort hebben gehouden, zelfs in goede tijden. In goede tijden moet je die buffers bouwen die je in slechte tijden wilt, wilt uh, gebruiken. Maar hoe kan dat dan met de VVD ook, en de regering? Die zijn toch zo van de schatskist bewaken? Nou, het, het valt mij gewoon op over de hele linie dat... Uh, uh, dus, dus, dus, dus er zit gewoon een, een, een, een scheefheid in de politiek. He, als het slecht gaat, vindt iedereen dat de overheid moet inspringen... en uh, uh, een orde op zijn, de, de klappen moet opvangen... En als het goed gaat, dan haakt, men iedereen, haakt iedereen af. En dat is echt van links tot rechts, dat is gewoon kabelbreed. Dat kun je niet de één of twee partijen toeschrijven. Ja. Het, de, Nederland kan ook erg slecht overweg met overschotten. Als we een keer overschot op de begroting hebben... dan weten ze niet hoe snel ze dat moeten omzetten... In, in leuke dingen voor de mensen. Het is een cultureel probleem. Maar daar betalen we dus nu wel een rekening voor, ja. Meneer Bartelsman? Nou ja, ik, ik wou toch Nederland en wellicht zal hem even een pluim toesteken, Want die heeft geprobeerd om juist vanwege dit probleem... een, een soort asymmetrisch begrotingsbeleid op te zetten... waar de tegenvallers uh, uh, uit, de, uit de andere uitgaven kwamen... en de meevallers terug moesten in de schatkist. Dus dat heeft hij wel netjes opgezet als eigenlijk enige land in Europa. Meneer u knikt ja, dat, en denkt er het uur van, nee, volgens mij. dat was hartstikke goed. En toen hadden we eigenlijk een overschot op de begroting... en toen kwam er een belastinghervorming. en toen is het allemaal weggegeven. Goed. De komende weken, vanaf maandag. Uh, we gaan er niet veel van horen, hebben we begrepen. Want de gordijnen gaan dicht, de deuren en de monden ook. Uh, ziet u er nou uit bij de heren, naar deze tijd? de onderhandelingen die komen. Het, het gaan. wordt interessant om te zien wat ze kunnen gaan doen. Want, want de drie partijen, of de, de twee coalitiegenoten en hun gedoogpartner, nou de gedoogpartner is eigenlijk gedoogd, gedoogd niks, wil niks. Hmm. Uh, heeft geen plannen voor wat wel te bezuinigen, wil niet bezuinigen, wil niet hervormen. En ja, dan denk ik, draag toch eens wat oplossingen bij, want we zitten in de problemen. Goed. We moeten het hier even bij laten, want we zijn uh, nog op zoek naar andere reacties, onder andere in het land en uh, van uh, CNV, de vakbond. Wim Boonsra, dank voor uw komst naar de studio, hoofdeconom van de Rabobank en ook Erik Bartelsman, econoom aan de vuur. Ja, wat deze econoom ook zegt, er zal toch geschaafd en gehakt gaan worden. En dat gaan wij allemaal merken, ja, goed, ja, maar nog Remmers. Jan, we zijn hier in de koor. Zeker. heel goed, Een man, er is het troep. Goed, alsjeblieft, in de klootzak. Harry Oude Elbrink, gepensioneerd leraar geschiedenis in Ootmarsum... En Jan Stijnmeijer zijn bezig in het stadspark. En niet zomaar, nee, dit moet. Ja, dat is gewoon, uh, hebben we overgenomen, de gemeente heeft geen geld meer. En die hebben min uh, of meer gevraagd van ons van, willen jullie het park onderhouden? En we kregen daar structureel uh, per jaar 3000 euro voor. Dat is natuurlijk eigenlijk een schijntje. Maar ja, in het kader van de bezuinigingen, het was een kwestie van slikken of stikken. Als wij het niet deden, gebeurde er niks. Dus hebben wij gezegd als zijnde, de nobers hier, wij accepteren dat. De nobers? De nobers, ja. Omdat om is uh, Twens. De Nobers, ja, er noberschap. ik heb het net ook gehoord, Jan, Stijnmeijer, ja. ook in het onderwijs gezeten. Ja, het noberschap dat heeft een, uh, ja, dat heeft een uh, bepaalde uitwerking in een streek, vooral met Twente, dat is een oud gezegde. Vroeger kreeg je buren en noabers, de buren woonden vlak naast je en de noabers in een straal van pak en beet 50 tot 100 meter. Want we maakten net een beetje, ik zei net, staat het een beetje metafoor voor wat er in het land moet gebeuren. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. Jullie zeiden net meteen toen ik hier aankwam, ja, ondanks die CBP-cijfers van nu, we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan geen negatief verhaal houden. Nee, een negatief verhaal is de doorsteeg voor Nederland. Je moet positiviteit uitstralen en er zit kracht genoeg in mensen om via, noem het maar weer Noberschop, ook in het Nederland samen de schouders eronder en zeggen, jongens, kom op, pak aan en ja. doe eens iets. Allebei een brief gehad van het ABP? Nog niet. Ik heb nog niks ontvangen. Maar ik heb al wel gehoord een kleinere bezuiniging. Maar ja, we zetten de, de tering naar de nering. Dus uh, als het een paar tientjes minder... dan zal het ook wel goed omgaan. Een probleem voor ons. Dat nee. maakt er, nou, helemaal niets. Er moet nog meer bezuinigd worden. Ja, ik ben erop voorbereid. En uh, ik kan er niet wakker van liggen. Nee? Nee, persoonlijk niet. Maar er zijn natuurlijk wel situaties in Nederland... waar we zegt: hallo, ja. dit gaat wel een streepje te ver. En... Ja, we waren, net, we, wa we waren vanmorgen bij architect Gerard Morsink met zijn bedrijf. Helf van zijn mensen zal moeten ontslaan. Ook hier in, in, in, in, de, in de stad. Ja, dat is een ramp. Dat zijn hele harde. Dat Zijn kantoor staat te kopen. Hij, hij gaat kleiner zitten. Ja, dit zijn klappen die. Maar die hebben niet alleen met hem, maar die hebben te maken met. En dan kom ik op een veel groter gebied. Daar heeft de bouw mee te maken, daar heeft de financiële sector mee te maken, daar heeft de grijcultuur mee te maken. Daar heeft die hele grote luchtballon. die we in tientallen jaren hebben opgeblazen tot. Gewoon lucht, die moet er allemaal nog eens uit. Zeg, jullie hebben allebei begonnen. in het onderwijs gezeten. Jullie weten hoe je dat moet doen, hè? een slecht rapport brengen. Je bedoelt iemand een slechte boodschap overbrengen? Ja. Ja, dat kan. Maar daarna moet je gewoon wel weer door. Ja, gewoon best wel voorbereiden, zeggen van... Uh, jongens, beter je best doen. Gewoon, hup, schouders eronder. En dan uh, lukt het wel weer. Maar niet bij de pakken neerzitten van... Uh, het cijfer kan altijd omhoog natuurlijk. Hè? Ja. Zo gaat het met de economie precies hetzelfde. Het kan gewoon beter. Heren, de schepte hardelijk, ik zou zeggen, moedig voorwaarts, ook in Ootmarsum. Ja, dat, dat, dat, dat, dat. Moedig voorwaarts daar. Um, ja, we hebben toch vooral van gehoord vanochtend... dat er veel wit om de neus te zien is in Den Haag... vanwege de cijfers, de voorspellingen van het CPB. Uh, we hebben de reacties van de werkgevers inmiddels gehoord... en ook van de werknemersorganisatie FNV. Er is hoop volgens Agnes Jongerius daar dus weer een wat positiever geluid. Maar je moet de vlam die opwakkert niet dover, zegt ze. We zijn benieuwd hoe CNV erover denkt. De andere vakbond, Jaap Smit. Goedemorgen, voorzitter. Goedemorgen. Hoe is het bij u? Wit op de neus of valt het mee? Nou, ik wou maar de, de laatste woorden van de reportage net uh, uh, citeren moedig voorwaarts uh, in, in moeilijke tijden. Er zijn uh, twee dingen van te zeggen. Als je op lange termijn kijkt, nou, dan zie je in ieder geval dat de economie lijkt hier een beetje te gaan aantrekken, maar nog niet hard genoeg. Dat betekent dat we voorzichtig moeten zijn met de bezuinigingen die uh, nu op stapel staan. En ik schaar me ook in de rij van mensen die zeggen... Uh, Voorkom nou dat er al te drastisch bezuinigd wordt alleen maar om die 3% te halen. Want het kan niet heilig zijn als je het lange termijn ziet dat Nederland het toch weer beter gaat doen. En want we hebben ons zelf natuurlijk wel een beetje een pak genaaid door zo streng te zijn voor andere landen. Ja, daar betalen we nu ook de rekening voor. Maar als we willen dat die economie gaat herstellen, dan moeten we slim bezuinigen. Um, op een rechtvaardige manier, maar vooral met hervorming aan de gang. Dat roep ik zelf op tijden. Er zijn een paar uh, grote dossiers waar we eigenlijk een beetje om de brei heen draaien. Dat is de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorgmarkt. Ja, daar zullen we wat met elkaar moeten doen. Ja. En, ja, gaat gang. Ja, maar meneer Smit, er moet ook wel gelijk geld op tafel komen. Dus er moet bezuinigd worden. Uh, misschien wel via de lonen een nullijn. De ambtenaren salarissen op nul. Ja, die staan al op nul. Dus als je ja. kijkt naar de huidige uh, uh, voorgang. Ja, daar blijven maar ze ook stand steeds, staan staan. als Cuv hebben we steeds gepleit, ook in ons eigen looneis... Uh, wees daar zeer matig in. Kijk waar uh, ruimte zit. Uh, uh, gebruikt die ruimte, op beperkte schaal... Voor loonverhogingen, maar uh, gebruik de rest. Want er is een, een aantal bedrijven, is gewoon veel ruimte. Iedereen op nul nullijn zetten, vind ik een tamelijk uh, fantasieloze maatregel. Uh, maar je zult wel moeten zorgen dat er gewoon zeer matig omgegaan wordt met loonstijgingen. En zorg dan dat uh, geld dat er is op een goede manier gebruikt wordt voor participatie van, van wij jongeren, voor ouderen. En wat belangrijk is, er wordt gesproken over verkorting van de WW. Laten we nou eens beginnen met te zorgen dat die WW korter kan. Het ja, is dus niet alleen maar te roepen dat die WW kort moet... maar zorg dan dat mensen ook, en dat vraag ik ook aan de werkgever... van werk en werk begeleid worden. Ja. Dat mensen uh, uh, zichzelf kunnen opleiden... en klaar kunnen maken voor een volgende stap. Dus alleen maar roepen nullijn en uh, korte WW. Nee, zorg dan inderdaad dat mensen van werk en werk kunnen gaan... en dat de druk op de WW en het ontslagrecht ook verminderen. Ziet u dus ook wat in het herstelpakket van de economie... waar de FNV uh, mee is gekomen gisteren? Uh, er moet een soort uh, banenplan komen. Nou ja... Belangrijk is gewoon uh, dat, dat er werk is. En dat we met elkaar uh, er, en aan gaan wennen dat we uh, vaker van baan zullen wisselen. Maar dat die wisseling uh, niet elke keer het hele bestaan van mensen op de, op, op de kop zet. Ja. We zorgen ervoor dat mensen gewoon een goede transfer, een goede overstap kunnen maken. Dat vergt ook een investering van de, wer van de werkgever. Maar het probleem meneer, Smid, is wel dat de werkloosheid nog steeds oploopt. En dat blijft het ook nog even gaande. Ja, ja dat is ook zo. Dat, dat is waarom ik ook aandring op die... Uh, die regelingen uh, waarbij je alles in het werk stelt om die werkloosheid van mensen zo kort mogelijk te laten duren. Wij hebben bijvoorbeeld een mooi experiment ergens in, uh, in het uh, in Gelderland lopen, in Hardenberg. Ja. Het uh, zogenaamde Maaslandmodel, waar werkgevers en werknemers de handen in slaan om te zorgen dat de mensen zo kort mogelijk thuis op de bank zitten. Uh, dat zijn ma maatregelen om te voorkomen dat werkloosheid uh, verder stijgt en dat werknemers en werkgevers hun schouders eronder zetten om te zorgen dat mensen aan het werk blijven. U zult zien dat dan uh, uh, als de druk op ontslagrecht en WW vanzelf zullen veranderen. En dan hervorm je dus niet door meteen aan de achterkant te gaan kappen en, en bezuinigen... maar aan de voorkant te zorgen ja. dat mensen er minder een, een aansprek op hoeven te maken. Goed, voorzitter van het cv, Jaap Smit, is aan het polderen. Meneer Smit, dank u wel. Ja, tot uw dienst. Hopelijk gaat het helpen. We zijn nog bezig uiteraard met alle reacties uit Den Haag... en ook uit Brussel, want uh, we willen gaan horen... wat premier Rutte van uh, de voorspellingen van het CPB vindt. Hij heeft aangegeven dat het stevig is, al wel... maar dat het de realiteit is waar wij met z'n allen mee moeten leven. Um, uiteraard melden onze verslaggevers zich op Radio 1. De KRO gaat nu verder, misschien wel bij jou Sven. Gaan jullie nog wat doen aan de CPB's? Uh, nou, dat dacht ik wel. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik praat, ga praten met de hoofdtekenaar van de ING. Uh, die bank hebben we uh, nog niet gehoord. Uh, Jolande Sap, de fractievoorzitter... Van heeft bij ook jullie al niet goed... goed. Nou, ja, kort, nou, niet in, niet in jullie nee. uitzending. Nee, ik heb wel ergens gezien. Uh, maar daar uh, ligt natuurlijk ook de vraag voor... als Wilders zich straks terugtrekt bij die onderhandelingen, hoe gaat de oppositie zich ja, dan opstellen... Zie. ten opzichte van dit minderheidskabinet? Uh, nou ja, we gaan er uitgebreid over praten. En we ze hebben contact met de Belgen. De Belgische ministerraad is op dit moment bijeen. Daar zitten ministers in die willen heel graag reageren... op die uh, Nederlandse cijfers. Maar de vraag is of ze op tijd uit die vergadering zijn... om dat bij ons te doen. Spannend. We wachten af. Zometeen. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws van iets over half tien. Hier is Toe Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Ja, is de ochtend van de nieuwe CPB-cijfers. Het kabinet moet 16 miljard euro extra bezuinigen... als het volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen. Volgens Brussel mag het begrotingstekort niet uit uitkomen. Moet dat uitkomen op 3 procent. Het Centraal Planbureau maakte vanochtend bekend... dat het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar oploopt tot 4,5 procent. Vanaf maandag gaan VVD, CDA en PVV praten over extra bezuinigingen. Premier Rutte noemt het tekortcijfer stevig. Maar het is een nieuwe realiteit, zegt hij. VVD-fractievoorzitter Blok denkt dat het haalbaar is om te bezuinigen. Het zullen moeilijke onderhandelingen worden, maar het doel is om eruit te komen, zei Blok. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma buma zegt dat de cijfers Nederland voor een grote opgave plaatsen. De economie moet aan de praat blijven en tegelijkertijd is er een financiële opgave. Hoe we die zaken gaan combineren gaan we vanaf volgende week bekijken, zegt Van Haarsma buma PVV-leider Wilders wil zich nog niet vastleggen op een bedrag waarmee moet worden bezuinigd. PvdA-fractievoorzitter Dijsselbloem vindt dat het kabinet niet moet vasthouden aan een begrotingstekort van 3 Dijsselbloem wijst erop dat Brussel ook van Nederland eist dat het op de lange termijn zicht houdt op begrotingsevenwicht. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB verkeersinformatie: Het is mistig rond het IJsselmeer. Maar ook in Zeeland en Zuid-Limburg is het soms een kleine wereld. Nog een paar files zijn er over van een spits die niet veel voorstelde. Maar het is wel de hele ochtend al druk op de A12 van Oberhausen Arnhem. Tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Leusden 4. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij best 2 kilometer. En bij Oorschot nog eens 2. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Leeuwarden en Hardige Rijp En tussen Tilburg en Breda. Op allebei de sporen rijden geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hoeveel bezuinigen is verstandig. GroenLinks wil met het oog op die bezuinigingen... geplande snelwegen gaan schrappen. België wil op termijn één leger samen met Nederland... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Den Haag. Op een heel groot, leeg Maliveld waar een paar tentjes staan, Occupy Den Haag moet het vandaag eens worden met de gemeente over een nieuwe locatie. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. We wachten nog op reacties van uh, Kees van der Staaij... dat is de fractievoorzitter van de SGP in uh, de Tweede Kamer... en niet onbelangrijk voor de gedoogconstructie van dit kabinet. En we wachten op een reactie van de grootste oppositieleider in de Peilingen... dat is Emiel Roemer. Uh, en uh, we wachten op een reactie van uh, premier Rutte, die is in Brussel. Daar wordt samen met de collega's van de NOS heel hard aan gewerkt... om die reacties hier de komende uur bij u binnen te krijgen. Goed, die CPB-cijfers zijn dus binnen. Een tekort van 4,5 in 2013. En om dat te voorkomen zouden we zeker 16 miljard extra moeten gaan maar je hoort het al de hele ochtend op deze zender. Is dat wel verstandig? We gaan naar de hoofdeconom van de ING. Dat is Charles Kalshoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het verstandig? 16 miljard bezuinigen. Nou, wij denken eigenlijk dat het het, het belangrijkste is... Kijk, waar het uiteindelijk om gaat... is uh, om de financiële markten ervan te overtuigen... dat de Nederlandse overheid goed is voor zijn geld. Goed blijft voor zijn geld. Uh, ja, dan is het eigenlijk belangrijker... dat je een gezonde economie hebt waarmee je... Uh, ja, uh, kunt, uh, de, de schatkist vult, uh, dat is eigenlijk belangrijker... dan precies op die 3% uit te komen volgend jaar. Ja, dus als ik u de vraag stel... is het verstandig om 16 miljard te bezuinigen, is het antwoord... Uh, dan zou het antwoord zijn uh, nee. Uh, als je het doet, uh, zorg dan in ieder geval dat je het uh, uh, doet op een, op een slimme manier... en op een manier die, uh, uh, uh, die, die toch de economie gezonder maakt... Ja. en uh, de groeicapaciteit van de economie vergroot. Dat is wat Maxime Verhagen, de vicepremier... en de minister van Economische Zaken ook telkens zegt. Uh, hoe doe je dat, slim bezuinigen? Hoeveel kun je dan bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen... tegelijkertijd te hervormen? Want dat zegt alles en iedereen zo langzamerhand op dit moment... om op termijn te zorgen... Dat dat dat begrotingstekort niet verder oploopt en zelfs terugloopt. Hoeveel kun je op korte termijn wel bezuinigen zonder dat het de economie schaadt? Uh, nou, kijk, bezuinigen zal altijd uh, de economie schaden... maar je moet het, uh, ja, je moet het uh, niet te rigoureus doen. Kijk, die 16 miljard, uh, uh, uh, dat is een heel erg groot bedrag. Uh, kijk... je. Dat is misschien even aardig om wel uit te leggen. Want het verschil tussen 4,5% waar het CPB op zit... en de 3% die we moeten hebben van Europa... Ja. daar zit 9 miljard tussen. Ja, maar, maar je moet dus inderdaad... Als je mensen ontslaat, dan we ook al de hele ochtend op te zenden... Ja, dan, ja. dan krijg je minder geld binnen. Dus dat moet je dan ook weer inlopen. Precies. Bezuinigingen bijten zichzelf in de staart. Uh, ja, uh, er zal in ieder geval wel uh, wat bezuinigd moeten worden. Uh, je moet eerder aan een bedrag denken, denk ik... wat, wat ongeveer uh, op de helft zit. 4,5%. Uh, uh, nee, van die, in plaats van die 16 miljard... zou je op, op iets van 8 miljard uh, kunnen gaan zitten. Ja. En, uh, en, en nou ja, kijk, het, het zal een combinatie zijn van uh, lastenverzwaringen uh, en bezuinigingen. Uh, kijk, als je uh, belastingen verhoogt, dan kun je bijvoorbeeld beter de btw verhogen dan dat je de belasting op arbeid verhoogt. Want ja. daarmee schaadt je echt de economie. Dat is het grote probleem ja. van Nederland, heb ik mij laten vertellen... door mensen die daar heel veel verstand van hebben. Namelijk dat de arbeidskosten in Nederland... vanaf eigenlijk het ontstaan van de Economische Monetaire Unie... de pannen uit zijn gerezen. En die lopen precies in lijn met het oplopen van het begrotingstekort... en met het dalen van de economische groei. Uh, nou, als je, als je de arbeidskosten in Nederland bekijkt. Kijk, op zich, Nederland heeft natuurlijk, uh, leeft erg van de export. En ik denk dat dat op zich wel meevalt. Dat, dat, dat de arbeidskosten in Nederland niet uh, zo ongelooflijk uit de pas lopen. Uh, want, ja, Nederland heeft nog altijd een heel groot uh, uh, overschot op zijn handel met het buitenland. Ja, maar goed, tegelijkertijd, uh, krimpt onze economie. Uh, die krimpcijfers, die zijn uh, drie kwart procent nog voor dit jaar. Uh, daarna gaat het heel voorzichtig uh, weer uh, aangroeien, die economie. Maar niet in de groeicijfers die we gewend zijn. 2,5, 3 procent. Nee, dat klopt, dat klopt. Ik bedoel, de economie heeft natuurlijk te maken met een dubbele dip. Twee keer een recessie, kort achter elkaar. Na een financiële crisis weten we ook dat het herstel... gewoon toch altijd een stuk trager zal zijn... Ja. dan we op lange termijn altijd gewend zijn. Ja. Dus daar hebben we mee te maken. Ja, goed. Dus het inlopen van het begrotingstekort... is minder vanzelfsprekend en minder makkelijk... dan dat in de jaren achter ons gebruikelijk was. Dan is de volgende vraag. U zegt 8 miljard bezuinigen. Uh, daarmee halen we dan dus niet die 3% begrotingstekort die Brussel van ons eist... en waar wij met z'n allen ontzettend hebben overlopen hameren... Um, de vraag is wat dat voor onze internationale financiële positie doet. U zit in die financiële wereld, de ratings zijn belangrijk... ook belangrijk voor uh, het lenen om onze staatsschuld te financieren. Uh, want als dat allemaal uh, tegen hogere rente moet... dan moet je ook straks miljarden meer gaan betalen. Hoe belangrijk is het nou om dicht tegen die 3% aan te komen? Want er zijn heel veel politieke partijen die ook zeggen... Nou, laat dat maar even los. Lange vraag, maar eigenlijk is de vraag heel simpel... hoe belangrijk is het om bij die 3% uit te komen? Nou, wat belangrijker is dan die 3% volgend jaar, eh, is dat die economie uiteindelijk gezond is. Dus het is eigenlijk belangrijker om te hervormen, zodat... Kijk, financiële markten kijken altijd op de lange termijn. Dus die, die willen uiteindelijk weten, krijgen we op lange termijn ons geld terug. En eh, als markten daar vertrouwen in hebben, dan eh, is de rente die Nederland betaalt ook laag. Ja. Uh, en, uh, en juist om die financiële markten ervan te overtuigen dat we een verstandig economisch beleid voeren... Uh, uh, ja, is het verstandig om te hervormen, zodat de groeicapaciteit van de economie op de lange termijn uh, uh, er goed voor staat. Ja. Dat is eigenlijk belangrijker dan of we in 2013 precies die 3% halen. Goed, 8 miljard bezuinigen wat u betreft en hervormen. Maar goed, bij dat laatste zit natuurlijk een enorm probleem in deze gedoogconstructie. Ook dat horen we al de hele tijd. Want Geert Wilders zegt dat het 50-50 Ik denk aan het belang van Nederland. Europa kan maar gestolen worden. En uh, wij zijn geen cijferfetischisten. Uh, ja, dat, uh, wat is uw vraag? Nou, mijn vraag is dat het dus heel erg lastig zal zijn... om die hervormingsagenda uh, er in deze uh, uh, gedoogconstructie doorheen te krijgen. Uh, ja, dat zal best moeilijk zijn. Dat zal absoluut uh, uh, moeilijk zijn. Ja, ik, uh, dat, dat kan ik beamen, ja. Wat zijn de hervormingen waarvan de ING, en dus ook u zegt... Die moet je als eerste doen? Uh, nou, waar je, uh, een, een, een hervorming die ook een bezuiniging is en waar je wat aan hebt, is dat je zegt van nou de uh, AOW-leeftijd. die gaan we wat eerder of wat ambitieuzer uh, verhogen. He, daarmee maak je duidelijk. Uh, uh, de, zorg je uiteindelijk voor dat er een groter arbeidsaanbod is. Dus he, langer ja, leven, goed en voor en de het eerste jaar 200 tot 300 miljoen op. Ja, het, is dus, het, het, het punt is dus dat een heleboel maatregelen die je, die je neemt, die hebben op de korte termijn niet zo heel veel effect, maar, maar wel op de lange op de termijn. termijn. Ja. En, en daar gaat het de financiële markt ook om. Ja. Uh, dus als dus, dus dus dus de pensioenleeftijd uh, uh, verhogen en dat versneld invoeren, nou ja, die staat nu op 67 en dat loopt dan op vanaf 2020, naar, hè, van 67, oh, 66 naar 67, ik moet ik wel goed zeggen. Snel invoeren dus, uh, hypotheekrente uh, nou, uh, daar, daar zou je dingen mee kunnen doen. Uh, het punt is wel dat als je kijkt naar de hypotheek aftrekt... je moet het in samenhang doen. Dat hebben we als ING ook, uh, ook gezegd. Doe het in samenhang dan met uh, de huurmarkt. En kijk naar... Uh, als je op, op, op dat dossier dingen gaat veranderen... Uh, zorg dat je het uh, uh, voorspelbaar en geleidelijk doet. Het is natuurlijk wel de vraag of, of dit het beste moment is... om, uh, om, uh, om veranderingen uh, in de woningmarkt uh, te doen. Maar goed... Als je het doet, het kan natuurlijk een, een optie zijn, zorg dan in ieder geval dat je een, een, een lange termijn geleidelijk voorspelbaar eh, beleid voert. Charles Kogelshoven, hoofdeconom bij de ING. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een vraag bij de uh, nieuwsgebeurtenissen... althans uh, stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij de nieuwsgebeurtenissen die u in het bijzonder interesseert. Het viruslaboratorium bij het Erasmusziekenhuis in Rotterdam... is volgens critici niet goed genoeg beveiligd. In dat centrum ligt onder andere het vogelgriepvirus opgeslagen. Hoe kun je eigenlijk een virus bewaren? Het antwoord komt van viroloog Ab Osterhaus. Dat doen we door ze in grote vrieskasten, in kleine ampulletjes, op te slaan. En die vrieskasten zijn dan bij een temperatuur van minimaal... of, of maximaal min 70 graden, min 80 graden... maar ook nog wel veel kouder, zoals min 135 graden... of zelfs in, in vloeibare stikstof, wat nog veel kouder is. En het idee is dan dat we op die manier... In die vrieskasten die virussen heel lang goed kunnen houden, zodanig dat bijvoorbeeld over 50 jaar of over zelfs 100 jaar onze opvolgers die dingen nog gewoon weer uit de vriezer kunnen halen en daar gewoon weer mee kunnen werken. Anders het antwoord van Ab Osterhaus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen KRO.nl voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Den Haag. Hoi herkens. Ik heb de tentjes uh, eventjes geteld. Ruim 20 tentjes. Eén grote legertent tent met spandoeken daarop. Occupy staat erop. Wake up. Met een grote wekker ernaast. Op een verder heel groot, leeg Malieveld. Want Gerben, het stelt niet veel meer voor. Nou, Het stelt niet veel voor. En wij zijn uh, het, het, langst, uh, het langst bestaande Occupy kamp. En uh, zijn tot op heden uh, de goede winter doorgekomen. Ondanks alle beperkingen die de burgemeester heeft gesteld... En waar die ook door teruggevloot is, uh, op teruggevloot is door de burgemeester. Maar als ik hier langs kom rijden, en dat doe ik regelmatig, omdat ik dan in Den Haag uh, moet zijn... dan denk ik, ja, die occupijbeweging, wie is dood. Uh, dat krijgen we meer te horen. Het is ook het, uh, het, het beeld dat hier geschapen wordt op het veld. Het Malieveld is uh, 200 bij 400 meter groot. En uh, als je ons kampje in, uh, in Amsterdam of Utrecht of Rotterdam in de stad neer zou zetten... dan zouden wij een stuk groter lijken. Ja. Occupy Den Haag, het eerste Occupy kamp van Nederland. Afgelopen dinsdag diende een kort geding van Occupy tegen de gemeente Den Haag. Omdat burgemeester Van Aartsen jullie hier weg wil hebben in verband met de City Pier City loop van 11 maart. De rechter besloot dat Van Aartsen in dialoog moet met Occupy om tot een oplossing gekomen? Is dat gesprek er al geweest? Uh, ja, dat gesprek is uh, zeker geweest. Hoe verliep het gesprek? Oh, sorry. Het gesprek liep uh, uh, stroefjes. Uh, de gemeente bleef toch bij, uh, uh, bij haar ideeën. Wij hebben daar een heel goed plan tegenovergesteld, schriftelijk ingediend. En daarop een schriftelijke reactie gekregen dat ze toch nog bij hun plannen blijven. Dus de burgemeester. Wat is dat plan? Het uh, plan van de burgemeester is om ons op het kleine veldje boven de uh, Koningstunnel... de innerste uitgang van de tunnel bij het Centraal Station, om ons daar te plaatsen. Die, pla die locatie is veel te klein en veel te gevaarlijk. Want als er iets naar beneden waait op de auto's, dan heb je een grote chaos. Ja, en nu? Wat is dan nu de meest recente uitkomst van al die gesprekken over en weer? Nou, dat wij dus uh, uh, tien locaties hebben beoordeeld. Uh, waaronder ook het voorste van de gemeente. Dat is het, het, het allerslechtste idee. En uh, daar hebben we dus nog negen varianten tussen zitten. Alleen de burgemeester heeft aangegeven dat hij daar niet uit wil kiezen. En wij hebben wat dat betreft ons best gedaan en zullen vandaag de rechter vertellen dat we, niet, uh, dat we er niet uitgekomen zijn samen. En de, de rechter laten beslissen waar we voort gaan zetten. Ja, want burgemeester Van Aertsen, die wil jullie hier gewoon definitief weg hebben. Ja, uh, dat is wel duidelijk dat de burgemeester ons weg wil hebben. Hij heeft zijn macht op diverse, diverse manieren misbruikt inmiddels. En hij is uh, nu drie keer door de rechter teruggefloten. Eén keer heeft hij zelf van uh, rechtsgang afgezien. Dus. Uh, ja, het is duidelijk dat hij ons weg wil hebben. Maar het begint ook een beetje een permanent karakter te krijgen, hè, het kampje hier. Dat is natuurlijk zijn bezwaar. Dat, dat, is, dat, is, dat is zijn verhaal inderdaad, het uh, permanente karakter. Uh, uh, dat is sowieso heel moeilijk, het hele leven is tijdelijk. Dus uh, wanneer is het kamp permanent? De publiciteit over Occupy is vooral gegaan over de kampjes zelf, hè. Uh, nauwelijks over de redenen waarom jullie hier staan. Uh, het graaien van de bankensector bijvoorbeeld. Zijn jullie daarmee je doel niet voorbij geschoten? Nou, het is inderdaad, de publiciteit vanwege de die rechtszaken is wel leuk. Maar het zou le veel leuker zijn als dat is uh, voor onze doelstelling uh, om, om, om, om er te zijn voor een betere toekomst en een rechtvaardige toekomst. En uh, onze, onze demonstratieve boodschap komen daar te weinig aan toe en moet ons te veel, rekenen, uh, te veel richten op de rechtszaken. Kortom, denk ik dan, tijd om iets anders te verzinnen. Nou, ik denk, uh, uh, de rechter heeft duidelijk laten zien dat het een, een goede manier van demonstreren is. En ik denk dat we er gewoon uh, nog veel meer uit kunnen halen. Ja, maar misschien iets anders verzinnen. Die tentjes, die heeft iedereen nu wel gezien. Ik zie toevallig, uh, iemand, een van de bewoners uh, uit de tentjes. Hoe lang blijven jullie hier nog staan? Ik uh, geef altijd uh, voor de grap het antwoord, uh, zolang er uh, voor het land nodig is een moment van nu te begrijpen. Uh, dus als dat... dat is wel een diepe op de vroege ochtend. Helemaal vroege ochtend, inderdaad. Uh, daar kunnen ze er de rest van de dag over nadenken. Nee, nee, nee. Kijk, weet je dat Het, is de, het heeft geen einddatum, maar dat betekent niet dat het geen einddatum heeft. Nou, daar moeten we ook weer eventjes over nadenken op deze vroege ochtend. Um, uh, het liefst blijven ze hier in ieder geval wel staan. Um, Zo'n twintig uh, tentjes op een verder geleeg Maliveld Tot zover Den Haag. Zei Roy Heerkens, iets verder weg bij dat Maliveld ligt het Binnenhof. Uh, dat is een paar honderd meter. En daar is het nieuws van vandaag natuurlijk het belangrijkste... waar we de afgelopen weken naar hebben uitgekeken, namelijk de CPB-cijfers. En de reacties daarop van de politiek. En is collega Peter Blok in gesprek met de fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Stijl. Kees van der Staaij van de SGP. Ja, een enorm begrotingstekort. Het kabinet heeft een uh, flink probleem. Ja, het is inderdaad echt heel somber nieuws dat de, de tekorten nog groter worden dan we eigenlijk al vreesden. En dat er dus echt stevig ingrijpen op korte termijn nodig is. Ja, u wordt vaak gezien als de schaduwgedoogpartner... door uh, de belangrijke rol en belangrijke stem in de Eerste Kamer... Ja, wat, wat moet er wat u betreft gebeuren? Waar kunt u mee leven en waar niet mee? Ja, het is een minderheidskabinet wat inderdaad nu uh, aan het tafel gaat zitten met de gedoogpartner partner uh, PVV. En zij zullen ongetwijfeld natuurlijk ook zoeken naar maatregelen die een zo breed mogelijk draagvlak uh, hebben. Maar als het op de SGP aankomt, uh, dan zeggen wij ja, kijk naar stevige bezuinigingen en naar verstandige hervormingen... die de groeikracht van de economie uh, juist kunnen versterken... en die de meest kwetsbare zoveel mogelijk ontzien. Heeft u ook een kamertje in het katshuis? Nee, wij zitten niet aan tafel in het uh, katshuis. Geen eigen kamertje. Uh, we zitten ook niet onder de tafel in het katshuis. Maar wie er natuurlijk en wat er allemaal in het achterhoofd... van de onderhandelaars zitten, dat is hun geheim. Ja, vindt u dat, uh, dat Rutte en Verhagen... Uh, dat die hun ogen te lang hebben gesloten voor dit slechte nieuws? Nou kijk, we hebben natuurlijk al uh, een, een stevig bezuinigingenpakket... met die 18 miljard die dit kabinet al uh, heeft besloten. En nu is het moment, op grond van nieuwe cijfers... om echt te kijken wat er aanvullend nog nodig is. Dus ik vind dit een goed moment om in ieder geval wel... Uh, met urgentie en met spoed ook spijkers met koppen te slaan. Ja, welke hervormingen uh, kunnen op uw steun rekenen? Hervormingen waar veel over gesproken wordt... zijn hervormingen op het terrein van de arbeidsmarkt... op het terrein van de woningmarkt, op het terrein van de zorg. En dat zijn allemaal onderwerpen waar wij ook in ons verkiezingsprogramma van hebben gezegd... daar moeten we naar kijken. Kijk, we moeten wel realiseren dat dat niet op korte termijn allemaal al gelijk geld oplevert. Moet iedereen een nullijn slikken? In ieder geval zal er een, een, een ontzettend gematigde loonontwikkeling moeten zijn. Dat is al een van de, van de knoppen waar we vanuit de politiek niet onmiddellijk aan kunnen draaien. Maar die wel passen bij het, het besef van urgentie wat iedereen hier eh, wel in mag en moet hebben. Maar er zijn ook onderwerpen. Als je kijkt naar bezuinigingen waar al wel op korte termijn wat geld te verdienen eh, is. Dat denk bijvoorbeeld aan, aan kinderopvanggelden, de fiscale bonussen die daarop ook betrekking hebben. Daar is een tijdje geleden nog een rapport van het CPB over geweest. En die liet eigenlijk zien dat daar heel ineffectief en peperduur geld in gestoken is. Miljarden betekent dat uiteindelijk dat daarmee gemoeid zijn. Nou, daar kan je echt fors in snijden. Al dus, de reactie van Kees van der Staaij... dat is de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. En niet onbelangrijk, want de SGP is naast de PVV... een van de gedoogpilaren van dit minderheidskabinet. Boodschap dus hervormen, moet en bezuinigen ook. Er is een nieuwe realiteit. Dat zijn ook de woorden van Mark Rutte... op wiens reactie wij ook nog aan het wachten zijn. Die is in Brussel, ook daar wordt aangewerkt. Die hoort u zodra we zo snel die hier binnen is. En ook krijgt u de reactie van de man van de SP, Emil Roemer, die als uh, nou ja, uh, grote winnaar in de peiling op dit moment staat... en virtueel de allergrootste oppositiepartij is. Dat dus allemaal zometeen.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 This is Foundations van Kate Nash. Het is zes minuten voor tien uur. luistert naar de Caro op Radio 1. Alle ogen zijn natuurlijk gericht deze ochtend op de reacties... op de uh, cijfers van het Centraal Planbureau. 4,5 loopt het begrotingstekort op. Althans, dat eindigt dan op 4,5 moet ik zeggen. Uh, en de uh, verwachtingen voor de groei van de economie... zijn voor dit jaar driekwart procent in de min. En voor het verdere verloop in deze kabinetsperiode... een hele kleine groei van 1,5 procent. Niet de groeicijfers waar we de afgelopen decennia aan gewend waren. En dus zijn ook de ogen gericht... Niet alleen op de onderhandelaars die vanaf maandag in het kathuis gaan praten... maar ook op de oppositieleiders en anderen uit de oppositie... die uh, uiteindelijk dit kabinetsbeleid uh, moeten gaan bekritiseren of moeten gaan steunen. Het woord is aan Emiel Roemer van de SP. Ondervraagd door NOS-collega Peter Blok. Emiel Roemer, in de peilingen bent u de grootste. Ja, wat moet er nu gebeuren met dit enorme tekort? Nou, het is uh, nu van, van groot belang om te erkennen, wat wij natuurlijk al langere tijd zeiden... Uh, dat die 3% in 2013 is gewoon onhaalbaar en heel onverstandig. Want dat zou betekenen dat je op de korte termijn, uh, in 2012 en 2013... Uh, bijna 16 miljard uh, zou moeten gaan bezuinigen. Dat raakt de samenleving keihard. Dat raakt de mensen in de portemonnee. Dat raakt uh, de bedrijven. Als... Iedereen zal uh, nog meer in paniek raken. Uh, niet meer investeren. Uh, dat betekent nog meer krimp van de economie. Dus dat moeten we absoluut niet willen met elkaar. Dus wat je wel moet doen voor de korte termijn... is een enorm investeringspakket gaan komen... om werk naar voren te halen. Te zorgen dat de oplopende werkloosheid aangepakt gaat worden. Want iedereen die thuis zit, dat is alleen maar nog meer ellende. Uh, dat moet er voor de korte termijn gebeuren. En uh, grote veranderingen die voor de langere termijn nodig zijn... en waar wij ook een heel verkiezingsboek uh, vol van hebben staan... Ja, die, die kun je vandaag beginnen. Maar dat zijn natuurlijk effecten voor de langere termijn. Als je nu echt de botte bijl erin gaat zetten... dat mensen keihard gaat raken, dan ben je heel fout bezig. Dus die 3% loslaten. Maar 3% loslaten, dat is gezichtsverlies voor Rutte en de Jager... die daar nu een jaar mee Europa rondreizen. Ja, maar dat is niet mijn probleem, dat is vooral hun probleem. Want wij hebben dat een half jaar geleden al gezegd. Laat die 3%. Ga er nou eens niet keihard op zitten. Want als de situatie zo is dat het enorm tegenvalt... dan je moet je naar de omstandigheden kijken... wat nodig is voor de economie en voor de, voor de samenleving. En je moet niet als een boekhouder... maar alleen maar in de cijfertjes hier ergens op een toren... op de 85ste verdieping zitten en denken... Oe, waar, ik bedoel, blind schrappen kan iedereen. Pak er een boek bij, zet er een streep erin en je bent het kwijt. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Ja, maar uh, Rutte, VVD, die houden natuurlijk vast aan orde op zaken. Niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Ja, dus dat is heel erg dom. Wat ze nu doen, is de boel uh, nog erger maken. Wat je nu moet doen, is zorgen dat de economie juist een impuls krijgt. En dat is werk naar voren halen, dat betekent uh, iets aan doen. Want een van de grootste problemen waar we nu mee te kampen krijgen... is oplopende werkloosheid. Ja, en mensen thuis laten zitten, daar hebben we niks. Dat kost ons klauwen maar geld. Mensen raken natuurlijk veel verder van de arbeidsmarkt af. Er zijn problemen waar je jaren aan vastzit... als je nu heel onverstandig alleen maar vanwege cijfertjes de erin gaat zetten. Ja, Geert Wilders is het met u eens. Die zegt, laat die cijfers los. Ja, het kabinet, hangt dat aan een zijde draadje? Nou ja, ik heb het niet alleen van, van Wilders gehoord. Ik heb het nu in één keer van steeds meer partijen gehoord. Iedereen eh, is het nu in één keer met de SP eens. Ik wou dat ze dat eens wat eerder zeiden. Maar wat als u nu in het torentje zou zitten? Dan kom ik met een investeringspakket voor de korte termijn... en met grote veranderingen voor de langere termijn. Want uiteindelijk zullen we allemaal ons huishoudboekje op orde moeten hebben. En dat geldt voor welke partij dan ook. Maar wie gaat u dan te pakken nemen? Want u moet ook gewoon geld ophalen. Dan Morgen vertegenwoordigt de, de teken kroon in Amsterdam. Amsterdam. Mirjam Sterk, onderkoningin van CDA, over haar ambitie en haar partij. Wauke van Scherenburg over Pim Fortuin. Zanger Tim Akkerman is gastrecensent De rubrieken met van Oel, Frits Barend en Bert Brussen. En swingende de rock van Jam.